De FBI heeft meerdere agenten ontslagen die tijdens de Black Lives Matter-protesten... een eerbetoon brachten aan de overleden George Floyd. Dat deden ze door te knielen. Het gaat volgens CNN om twintig agenten. Ze wilden naar eigen zeggen de spanningen deescaleren... die waren ontstaan tussen agenten en betogers. George Floyd kwam vijf jaar geleden om het leven... nadat een agent minutenlang zijn knie op zijn nek had gedrukt. En dat leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme en politiegeweld.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 Zandvoort op zaterdag met uh, Rob en uh, Benno. Dat uh, zei je, uh, de stem aan het begin, Benno. Ja. Ja, dus uh, je werd toch weer even genoemd, hè? Mooi, hè? Ja, is wel leuk, hè? En uh, toegevoegd, uh, Marco T.M.S. nu uh, live in de studio... En dat op zaterdag 27 september. En het is vandaag dag van het toerisme. Dat is natuurlijk ontzettend leuk voor zo'n dorp als Zandvoort. Zeker weten het bruist hier ja, nou, Burendag hebben we al genoemd. Het is ook werelddoverdag, wat zeg je Marco? En vandaag is het de verjaardag van Google. Ah, ja, oh. ja. Hoeveel jaar oh. zijn ze geworden? Nou, je dat? nou ja, even rekenen. Het is... Uh, 2 plus 25 is 27 jaar. Oké, okay, oké, okay. ja. hele leeftijd alweer. Hè? Ja, ja, het schiet al lekker op met Google. En dat is natuurlijk wel onze grote, tenminste voor mij dan, wel een uh, grote internetvriend in die zin. Tegenwoordig met uh, AI erbij? Ja. ja. Ongelooflijk, ongelooflijk. Marco, hoe is het met je? Uh, We zijn op. weer een maand verder, dus uh, er kan zomaar <laughs> weer heel veel veranderen. Ja. ja. Maar in mijn geval niet. Oh, Oké, okay. nou dankjewel Marco. Ja. Nee, ik uh, probeer het leven zo simpel mogelijk te houden. Ja, dat is een bewuste keuze. Ja, ja, okay. ja. ja het lukt niet altijd. Maar... Ja, ja, ja. Soms overkomen dingen je. Het... Ja, helaas wel. Ik ja. <laughs> ben net een mens. Ja, inderdaad. Je, gaat, je hebt weer een mooi stukje proëzie natuurlijk bij je. je. Je weet dat je nog ook, uh, elke maand... Uh, wel twee keer met twee pro stukjes uh, in Van Klink tot Klangshow zit. hier op deze zender. Ik ben er van op de hoogte. Ja, dat is ja. ongelooflijk. Ja, wereldberoemd in Zandvoort. Ja, wereldberoemd in Zandvoort. <laughs> ja, dat kan. In dit uh, dag van het toerisme. Uh, wat gaan we doen? Gaan ja, we gaan we... even een plaatje doen en uh, oh. dan uh, naar Marco. Uh, even een uh, rustig plaatje. Oh ja, oh, lekker. En dan oh, naar uh, Marco hartst... TMS. Slijpen. Mag ja, ik deze dans Billy van Paul je? is dit. Uh... Ja. Mooie plaats. Me and Mrs. Jones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 Well it's time for us to be leaving It hurts so much it hurts so much inside Now she'll go her way and I Mrs. Jones Mrs. Jones Mrs. Jones Mrs. Jones Got a, a thing going on Ja, en als je dan uh, deze plaat draait, uh, Benno... komen alle uh, verhalen weer boven water, he. Ja. Van uh, vroeger. Vroeger. Vro Dansscholen. Dansscholen en dergelijke. En wat da we allemaal meegemaakt hebben. Dansschool Schreuden. dansschool uh, Griffioen. Ja, allemaal bekend, en Allemaal in adem gezeten, ja. toch? Ja, en uh... Wereld, uh, wereldkampioen dansen... Uh, Marco de dus, uh, <laughs> Wereldkampioen? Nederlands kampioen, nee, toch? Ja, ja, ja, ja Nederlands ja, ja. kampioen dansen. Nee, laten we dat houden, <laughs> wat, wat, ja, het klein houden. Of was kampioen. Dat Oost, kan ook. Kampioen van de ja. Oh, ja, ja, ja, ja. We houden het heel klein dan... Nou, het is nou, een kleine stap van Wereldkampioen naar Oosterparkstraat, hè? Toch? Ja. Ja. <laughs> nee, dat Mia uh, ja, uh, Mrs. Jones heeft ook een beetje te maken met uh, jouw stuk uh, proezie, wat je meegenomen hebt. Ja, dat klopt. Nou, we gaan er naar ja. luisteren. Marco, het is aan jou. Misschien zijn we tijgers. Misschien ben je alle complimenten zat. Prik je inmiddels door alle mooie praters heen. Misschien zul je me beter geloven als ik iets negatiefs tegen je zeg. Cynisch bijt tot het bot. Misschien moet ik het van de andere kant zien. Jij zet zoveel op het spel, met een kus, terwijl ik alleen ben en nauwelijks iets te verliezen heb. Misschien wil je me eerst geduldig observeren, zoals tijgers in het oerwoud ook eens lang naar elkaar staren. Ze gaan er zelfs bij liggen, slaan elkaar gade voor ze toestaan, vrijen. Geef me alle ruimte en tijd, wacht je even. Het sterkste wapen van de vrouw is immers twijfel. Maar misschien ben ik van ons twee het bangst. Pis ik in mijn tijgerslip wel van angst en onzekerheid. Misschien smacht ik naar je, maar wacht ik tot jij het durft te zeggen, ben ik net zo voorzichtig. Je bent de eerste in vele jaren die weer eens in mijn tijgerhart mag komen. Misschien moet ik gewoon zeggen dat ik van je hou. Ik denk dat ik dat binnenkort maar eens doe. Want dat is zeker. Dan nog eens duizend keer. Het is goed, schat. Tijgers in het woud. Ik wacht. Ik tel intussen de strepen... Op je mooie, zachte vacht. Prachtig ben je in dit binnenvallend jungle licht. Dank je wel weer, Marco. Mooi, uh, mooi stuk proëzie. Heel mooi. Komt het ook weer uit uh, jouw bundel? Nee, dit is uit de vorige. Ontroerend goed. Ah, ontroerend goed. Dus... Uh, nou ja, mocht je die nog niet in huis hebben? Ja, alles is... Uh... Alles bij, bij, uh, bij bol.com, toch? Ja, op internet. Oh. <laughs> ja, dat heb je goed onthouden. Ja, heel goed. <laughs> ja, Oké, okay. dank je wel weer Marco. En uh, ja, volgende maand gaan we elkaar weer spreken. Dan uh, doen we het, uh, nou ja... Ja, bijna. Ja, we schoemelen een we klein schoemelen. beetje. Hè. Ja. Dus het wordt, uh, de eerste wordt het dan. Ja. Oké, okay, gaan we doen. Nou, bedankt. Ja, en jij heel veel plezier uh, vandaag ja. verder. Uh, gaat wel lukken, hè, toch? Gaat zeker lukken, Oké, okay, dankjewel, Marco. Graag gedaan. Nou ja, wat gaan wij zo duidelijk doen, Benno? Ik denk, uh, Pit Report, heb ik dat helemaal goed? Ja, we gaan uh, natuurlijk... Uh, ik lees iets over uh, Max Verstappen... die een grote indruk maakt uh, in Ferrari... Uh, tijdens de uh, GT3-race op uh, Duitse Noord... Schleife. Hoe spreek je dat uit? Ja, de Noordschleife. Noordschleife. Oké, okay, nou ja. De, hij maakt weer indruk. Nou kijk, ja, hij is ook de grote kampioen natuurlijk. Drum. Dus, drum. Uh, nou, we zouden dadelijk horen daar vast zeker wel meer over uh, van... Uh, ...Rendel Losen die wij uh, gaan bellen. Die zit uh, toch in Spa, of niet? Ja, die zit in Spa, hè? Oh, toch? Oh, ja, die zit in Spa oh, toch, Rendel? <laughs> ja, ik ben even een handje aan het geven. Ja, uh, ja uh, we gaan straks naar België. Naar België. Ja morning sun i feel you touch me in the pouring rain and the moment that you wonder Long as this love will. Uh, SWP mogen we ook wel een galauw noemen, uh, inmiddels. Want uh, ja, ook al zo'n uh, 30 jaar oud of zo, uh, die uh, plaat. Niet te geloven, hè? You're the right here. Nou, we gaan uh, naar uh, België toe. Ja, echt waar. Want daar is uh, Rendel los. Uh, goedemiddag, Rendel. Hey, goedemiddag, jongens. En hey, goedemiddag. Ja, ja. dat Quies, Paat, Grand dan uh, zit hij op een lekker plekje. Ik zit op een keurig pek, ik zit op dat in de oude pitboxen. Uh, bij een team wat uh, net uh, gestart is, ze zijn net uh, niet, langer, 20, 20 minuten onderweg denk ik, zo'n beetje, ietsje uh, iets langer. Uh, de Spa, Six hours, voor klassieke auto's jongens. Lekker. En uh, dat is gewoon het oude Le Mans uit de jaren 60, uh, wat je in uh, 70 jaar het meebeleven bent. Graaf. Helemaal geweldig, ja. helemaal geweldig. Jeetje, zijn uh, al die auto's uh, dan uh, bewaard gebleven? Z zijn er zoveel liefhebbers? Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig zijn er heel veel raceauto's uit de jaren 60 waar nog steeds mee geracet wordt. En uh, we hebben hier bijvoorbeeld uh, 12 Ford gt 40s aan, uh, aan de start. Ja, dat is prachtig. Ja. Hè? Zeg Renno, ik, ik, ik las op uh, Facebook uh, dat je je vingers blauw hebt getikt want aan de enorme deelnemerslijsten. Ja, wij hebben onze eigen serie reed ook natuurlijk dit weekend. Wij zijn klaar, hoor. wij waren vanmorgen klaar om 10 uur. Um, ja, uh, uh, uh, onze jongen Timer Toeikantje, alles jongens, uh, uh, 77 deelnemers. Oh, oh wow, hè! <laughs> al uh, oh, wat tegelijk? En uh, dat ging in één vol veld in het gelijk weg. Nee, god. Uh, en dat was uh, bijna gelijk aan de Spa 6 Hours uh, die nu al aan de start is gegaan. Want die zijn met 78 deelnemers onderweg. Jeetje, jeetje, jeetje, ongelooflijk. Dus, ja, feest, ja, gewoon prachtig. Uh, gewoon zoveel klassieke raceauto's. Elke uh, een baan is het mooiste wat er is, jongens. En, uh, dat is uh, je mag het uh, gewoon op de radio denk ik, zeggen, gewoon pure porno. Toch? <laughs> ja, ja, lekker toch? Ja. Pure hey. auto-porno. Hé, uh, hey, maar uh, uh, Rendel, ik dacht dat jij het uh, rustiger uh, aan uh, wilde gaan doen. Maar als je zoveel deelnemers hebt en, uh, ja, in, in jouw klasse... dan uh, heb je daar toch ook heel veel werk aan? Uh, laten we nou, zo dat zeggen. zeg ik. Op het moment, moment dat je zoveel deelnemers krijgt in het hele verhaal... Dan ben je, heb je ongeveer, nou hoe moet ik het zeggen? Ik denk 300 kleine kinderen om je heen. <laughs> uh, ik, ben, ik ben meer kinderjuffrouwen het speelde de hele dag dan dat, dat, dat met Reeks een Ja, ja, ja. We waren het enorm, maar ook enorm druk. Een en, uh, uh, team van vijf man waar we mee werken. Uh, allemaal gewoon uh, die het leuk vinden om mee te helpen. Het is gelukt. En uh, uiteindelijk, jongens, de, de rijder is heel tevreden. En daar gaat het uiteindelijk om. Mooi Zo is mooi is met, uh, mooie weekend. Een beetje slecht weer gehad, dat is wel een beetje jammer. Okay. Maar uh, op de schijnt het zonnetje tijdens de six hours en dan is het ook gelijk weer veel leuker op z'n maand. Ja, ja, ja. En, en uh, heb ik het dan nou goed? Ben, je, ben jij samen met je vrouw Sonja aan het rally rijden? Ja, ook nog. Jeetje, ja, heb je ook nog ja, tijd voor? Ja, <laughs> ja, nou ja, heel simpel. Uh, uh, zij heeft, in hij eerste plaats heeft ze natuurlijk helemaal geen rijbewijs, dus dat is sowieso. Oh. Uh, en dan gaat hij in de navigator in de stoel gaan zitten, maar uh, ja, en had ik daar ja, ah, de meisjes is wel wat aan het overleven namelijk hoor. Tjonge, jongen. Je, je weet dat het uh, wel of niet, of, wel of niet uh, goed voor je huwelijk kan zijn, hè? Zulke, uh, zulke grappig. We hebben nu uh, twee rally's samen gereden. Oh. En er uh, is nog geen herscheiding, dus dan de... uh, gaat, gaat, gaat dit goed. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> nou, dan gaat, gaat iets goed uh, in het heel verhaal. Uh, nee, nee, zij vinden het ontzettend leuk en uh, vindt het heel moeilijk... want uh, we hebben best wel een pittige rally gehad uh, met uh, kaarten waar je ja. dan helemaal naar punten, van punt naar punt moet rijden. Uh, maar dat ging ook heel erg goed. En ja, de laatste rally zijn we derde geworden, dus. Uh Kijk. Ik moet even zeggen dat uh, het, meisje, het meisje kan het. En, uh, en ja, ze heeft ook gezegd... de auto mag niet meer weg, de auto. Maar ik vind het leuk. Okay. Dus, ja. nou. Maar vind je zo'n vrouw, hè? Ja, ja, maar vind je zo'n vrouw, ja. ja precies. <laughs> zeg, uh, maar Renold, even, even voor de luister. Want het is leuk om even aan te duiden... de een navigator in een rally rijden... heeft natuurlijk uh, naast... De bestuurder zelf, de coureur, euh, toch een hele belangrijke taak. Want euh, denk ik zo: want leg eens uit, wat moet de Navigator allemaal doen? Ja, wij zijn nog niet met snelheidsrellies bezig. Dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Maar we zijn wel met de uh, rally's bezig waar je gewoon best wel serieus moet opletten waar je heen moet. Ja, zij, zij geeft in principe aan van hier moet ik links af, daar moet ik rechtsaf En uh, de, als er een uh, obstakel komt, geeft ze dat ook aan. Uh, zo wordt die rally gereden. Mm. En, ja, en als je niet naar luistert, ga je verkeerd, dan heb je mot. Ja, ja uh, dan, ja, ja, dan heb je mod. Ja. <laughs> je op haar vertrouwen. Wees we even eerlijk, mee. vrouwen hebben al het gelijk, dus je verliest ja, het toch van ze. Ja, dat, uh, dus, dat het maakt helemaal niet daar uit. Daar in. heb jij weer gelijk in. Ja, zeg maar, ja, je maar, zegt we zijn nog niet aan het snelheisen rally rijden. Die plannen zijn er wel. Ja, die plannen zijn er absoluut. Maar dan moeten we toch eens even een beetje met uh, de gewone race uh, oefenen. En zij moeten het ook leuk vinden. Hè? Uh, het was heel spannend. Want misschien komt het er toch niks aan. Ja, ja. Want we zitten toch in een serieuze -auto die, ja, weet rallyauto. Alles is hard gefeerd. Alles stuit het, uh, ja, ja. Uh, en Weet het. Als ik kaart over de holmestraat kan ze het kaart al niet eens willen lezen. Dus uh, dat, dat moet je ook allemaal aan winnen. En dat mm. moet je wel leuk blijven vinden. Ja. Maar ze vindt het tot nu toe het, uh, heel erg leuk. Ja. En ze glimlacht erbij. En uh, ze kan amper in, in, en uit, uh, in en uit de auto maar dat maakt ook allemaal niet uit. ziet voor je, Rob, ja, uh, ja, ja. de familie loopt straks in de Dakar-rally. Dat, uh... <laughs> nou, dat is nog wel, wel steeds mijn winst. Dus, Oké. Okay. Ja, dus uh, ik, ik weet nooit, ik zeg altijd echt nooit, nooit. Hè. Ja, ja. Ja, nou, dus uh, gaan we gaan het wel zien. Nee, het is uh, gewoon heel spannend. En, uh, en uh, ja, maar, laat het zo zeggen, ze heeft niet gescholden. Ze heeft me niet uitgescholden. Oh. En ze heeft me alleen mijn zoetjes gegeven af, dus dat, oh. nou, ik doe iets goed. <laughs> ja, mooi. Ja, en uh, ja, over goed doen gesproken. Ja, die Max Verstappen, hè, dat was al van de week uitgebreid in het nieuws. Want we hebben dit weekend geen Formule 1, maar uh, Max die zit, uh, zit niet stil, uh, Rendel. Nee, hij is op de rijden op de Noornburg. Ja, en, en uh, doet hij het best aardig, heb... dacht ik. Hey, uh, volgens mij zijn ze bezig, toch hebben hij de kwalificatie nieuw gehad, hebben ze morgen de wedstrijd, Max. Ik weet het vaak niet hoor, wij zijn zelfs de dagen kwijt, want we zijn hier op vanaf woensdag. Uh, hij was de derde tijdens de kwalificatie, geloof ik, uh, van die... Nou, hij heeft ja, het gewonnen. gewonnen? Hij heeft het gewoon gewonnen. Oh, gewonnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hier staat de gillen, Hendel Eichholz, eikels hebben gewonnen. Dus... Ja. Nou ja, uh, hey, ik zeggen, stop met die gemoedelingen, ga lekker dit doen. Ja. Precies. <enf arkadaşlar> ja, eh? Is het dus mo mooi? Dan heeft hij net uh, vorige week zijn certificaat gehaald dat hij uh, mocht uh, gaan rijden en dan nu ja. meteen winnen. <laughs> ja, ja hij, hij, hij, sorry hoor, maar als je dan... Hey, dat zit het kaartje natuurlijk niet veel voor, maar dan moet je voor de goede orde doen. Want als ze winnen, dan gelijk, dan ben je er ook wel heel knap hoor. Ja. Want dan rij, dan rij je geen cadeautjes mee hè, in, de, in die VL1-series. er zijn echt ook serieuze coureurs die heel veel ervaring hebben. Ja, dan uh, komen ze nu achter dat max toch iets beter is. <laughs> ja. Zeker, ja, Rendel, in die uh, klassen zijn er ook uh, nog meer uh, uh, Formule 1 of oud-Formule 1-rijders die daaraan meedoen? Uh, volgens mij, moet ik even goed gekeken hebben, in het verleden sowieso wat Formule 1-rijders meegedaan. Ik weet of we daar nou nog actie jongens meedoen. Maar uh, ik weet wel dat daar ook ooit de Bruno Sender nog wel mee gereden heeft. Uh, en zijn die teams zoeken, die hebben verschillende rijders. Hè. Ze hebben Goldrijders, bronsrijders En dan de jongens die heel veel ervaring hebben. Uh, ja, ik, ik, ik heb geen idee wie er ooit allemaal daar gestuurd hebben, maar, uh, ik weet wel dat de planning ooit waren dat Schumacher het zou gaan doen, maar volgens mij is hij nooit ingestapt. Uh, Rolf heeft wel ooit volgens mij meegedaan. Ah, ah oké. Okay. Ja, die deed aan uh, meerdere dingen mee. Ook uh, ja, aan ja. Uh, de 24 uur heeft hij meegedaan volgens ja. mij. Ja, dus die, weet je, die, die jongens die op een gegeven moment, als ze dan, zeg maar, de pensionaren zijn, gaan ze toch andere dingen zoeken. Ja. En ja hier rijden ik ook een paar ex-fumeleken rust mee, hier op de eh, op houders optomen. En je hebt en, natuurlijk meer lof van je poen, hè, Rendel. Want ja, nou, de, deze race, die duurt vier uur, dus uh, je kan daar even lekker voor gaan zitten. Maar ja, maar ik denk niet dat Max daar een salaris van 55 miljoen krijgt, hoor. Ik denk dat je zelf geld mee moet nemen op dit hele verhaal. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Het is daar een race team daar een raceteam, hè. Dus uh, ik denk niet dat daar een sponsor staat, hè, joh. Ik geef je een miljoentje, kom je lekker rijden. Ik denk dat het juist uit eigenlijk eigen zak moet halen. Ja, ja. Hey, maar je zei auto uh, formule 1-coureurs uh, die nou op uh, Spa mee rijden. Kan je een paar namen noemen? Uh, volgens mij, uh, Danne is uh, aan het sturen. Verlundel is volgens mij aan het sturen. Ah. Ja, en uh, ik zit even hier aan het te kijken wie je waren? Volgens Nee, hè? Wie? Biro. Biro? Ja, maar je gaat nu niet rijden, volgens mij. Die heeft wel DTM gereden, zo. Dus uh, er zijn er een paar die aan het stuur zijn. Wat ook leuk is, is de dochter van Jackie X rijdt van Nina X. Die is ook aan het sturen in een hele grote auto. Ah oh, gaaf. Uh, dus uh, dat is helemaal prachtig. Dus ja, ook uh, die nieuwe generatie ja, de, Van Nina is ook niet zo jong meer hoor. Die is ook wel een oude dame geworden. Uh, maar van de ex uh, van de oude kruis. De kinderen zijn ook aan het sturen. Dat is helemaal prachtig. Ja, heb jij trouwens nog gehoord, Renos? Sorry dat ik je onderbreek, maar ja, over... Uh, dat hij weer ging rijden in de Formule 1-auto of iets dergelijks? Nou, ik denk dat hij dat gewoon maar lekker niet moet doen. Maar gewoon misschien niet de Formule 1. Maar een uh, huidige Formule 1 lijkt me niet uh, volgens mij... is, uh, is hij na nou, het IndyCar-avontuur uh, dat wel een beetje ontgroeit. Ja, en hij heeft ja, natuurlijk ja. Uh, heel veel meegemaakt, uh, laten we het zo maar zeggen. Ja, maar weet je, als je, dat kan je van je afzetten. En dan ga je, dan ga je door. Want hij is uiteindelijk ook gewoon de IndyCar natuurlijk ingegaan. Het ook niet onverdienstelijk gedaan. Hè? Het is ook goed gereden gewoon. Maar nu terug in je huidige Formule 1, jongens. Het is geen makkelijke auto. Ik eh, vond het ook eerlijk gezegd. Moet ik zeggen, ja, de keuze van het nieuwe team... wat gaat komen natuurlijk, uh, van vond ik uh, heel apart dat ze toch een PRS vlak terugkomen. En uh, dan, dan hebben ik toch zoiets... Ja, waarom doen jullie dat? Ja, voor ervaring. Hey, de ervaring zit bij de ingenieurs, niet bij de rijders. Zo is dat, zo is dat. Nou, Rendol... Uh, ik heb uh, ja ik weet niet wat, wat uh, Rob erin. Is. Rob staat ineens weer met iemand anders te praten. Gezellig is dat. Oh, <laughs> Op uh, dit weekend Rindel zijn er uh, races op het circuit van Zandvoort, dat wil ik nog even een beetje doornemen. De Trophy of the Junes, een, ja. uh, natuurlijk ook een jaarlijks uh, terugkerend uh, spektakel. Um, en uh, ja, klassen zoals Supercar Challenge, uh, Ford Fiesta, Sprint Cup, dat zijn uh, zeg maar ook de, de oudjes van vroeger denk ik dan zo. Nou, nee, die Porsche, die Fiesta speedclub zijn nieuwe Fiesta's. Ja. En uh, die rijden, ik weet niet of ze dit weer gaan samenrijden met de nieuwe Mazda. Uh, die ja. daar ook uh, gewoon zijn, dus dat is wel één veld. Want die Viesta zijn maar vier, vijf auto's, dus dat zijn niet zo oh. heel veel. Ja, daarom, he, do, <laughs> daarom doen ze Nederland en België samen. Daarom uh... <laughs> daar doen ze alles samen, want ze hebben ze helemaal niks aan de start staan. Ja, ja, ja. ja. Uh, nee, de, de, de Supercar show zit natuurlijk op stand voor. Met, uh, uh, ik denk, heel veel verschillende series mm. uh, die aan het rijden zijn. En uh, uh, dat is uh, gewoon mooi veld. Het is niet meer uh, het uh, oude we met heel veel verschillende gekke race-series. Dat niet meer. Maar nog steeds denk ik wel, voor de mensen om te gaan kijken, uh, toch wel de moeite waard. Omdat ja. die Supercarbio's is mooi pijl, absoluut. Nog een uh, BMW M2 Cup of Benelux doet ook nog een, een duitje in het men... zakje. Ja. ja, het is voornamelijk allemaal moderne autosport wat er rijdt. Oké. Okay. En, uh, en uh, dus dan wordt een beetje... ook de auto's uit de DRDO die ook gewoon s'avonds op de uh, stad rijden natuurlijk. Die zullen er ook over zijn. Uh, ja, mooie leuke velden, gekke auto's, altijd lachen. Zo, nou ja, je kan het allemaal morgen gaan zien. Uh, morgen 28 september, 17,5 euro per persoon. Hmm. Kinderen tot 12 jaar gratis op het circuitpark Zandvoort. Ah, kijk, de Trophy of the Joes, daar ja, hadden we het dus al Ik ja, was eventjes weg. Dus ja, je al. was even okay. weer even weg. Ja, ik maar. had Barbara even van de telefoon. Dus oh, uh, ja, ja, ja, ja, ja. staat er nog steeds aan de telefoon? Nee, ja, nee, nee, dat nee, is nee. Ik heb hem de bols gegeven hoor. Dus, oh, okay. uh, oh ja. Uh, ook al. Oh jee, oh, jee. <laughs> ja. okay, oh jee. Barbara de, de Lore heeft die ook al. Ja, daar, over, he. daar ja. hebben we het over. Niet zomaar ja. iemand, hè? Ja, dus, ja, ja, ja. Ja, mooi. Hè. Ja, lekker weer dan. Ja. Maar ja, uh, <laughs> nou, nee. Maar ook de Mazda MX5-cup, die rijdt dan ook uh, nog mee op het uh, circuit van Zandvoort, oh, trouwens. De, de, de, de de T-serie. Die zijn ook aanwezig. Ja, nou. ja. Dat is ook leuk. Ja, ja nee, prachtig. Dat is wel een mooi veld, hè? Dat is wel een beetje een opstapklasse in, uh, in, in de autosport tegenwoordig. Die mannen, Mazda MX-5. Leuke auto's. Heel erg close racing daar. Voor vijf uh, rijtjes Dat ze gewoon uh, met 10, 15 auto's uh, aan het uh, bumperen zijn. Oh ja, maar, leuk. Ja. Uh, dat, is, dat is mooi. Uh, uh, allemaal enthousiaste jongens. Allemaal alle Turken. Dus ja, prachtig. Ja. Heel erg leuk. En uh, kijk jongens, de trofee van jongens heeft niet meer... Uh, wat het vroeger was, hè? Dan zaten er gewoon uh, 70.000 mensen uh, ja. in de zaten. Ja, echt, hè? Dat is, dat is het niet meer. Nee. Maar uh, het gaat wel gewoon te horen op de achtergrond dit. Ik weet niet of je op de achtergrond kunt horen... maar er kwamen net wat voortreedtevers voorbij. Oké. Okay. <laughs> Rendel, dankjewel. Veel plezier in ja, België. Neem een pintje dag. op voor me en uh, <laughs> we spreken elkaar weer. Absoluut. Oké, okay, tot volgende week, Rendel. Dankjewel. Ja, altijd gezellig. Heet daar in België, ja, toch? Ja, ja zeker ja, weten. Ja, op ja, ja. spa francorchamps Dat is altijd een uh, mooie baan om uh, te racen. En er wordt dit weekend heel veel uh, gereced. Dat horen ze dus juist van uh, Rendel in deze pit Reports. Nou, nog eventjes hebben we te gaan. En dan hebben we Fred Heij weer. En we gaan gewoon even leuke dingen doen. Dus uh, blijf luisteren naar de radio. Get up on your feet before the night is due for you. Te we waren net in uh, België, in uh, Spa, maar uh, volgens mij is dit ook een uh, van origine Belgische band, Technotronic. Pump Up the Jam is uh, de grootste hit van ze en Get Up Before The Night Is Over, die kwam daar achteraan. Ja, we gaan eens even kijken hoe het weer in uh, Lelystad is, want hier schijnt inmiddels de zon. Ja. Goedemiddag uh, Richard, hoe is het bij jou? Ja, hey. yeah, goed. Hey. hey, Goedemiddag. Um... Nou, het is hartstikke bewolkt. Oh. Uh, het, is, uh, het is niet koud. Het is een redelijk temperat lekker temperatuurtje. Maar het is helemaal. Uh, nee, totaal geen zon, helaas. Nou ja, dus, uh, nou, het komt wel jouw kant op hoor. Dus uh, daar nou, zorgen boven. wij wel voor, toch, Benno? Ja, ja daar zorgen ja, wij wel voor. Zeker ja, zeker weten. Hé, hey Richard, ja, we bellen je niet voor het weer natuurlijk. Maar uh, wel omdat er een uh, boek van jou uh, verschenen is. En uh, ja, Benno en ik willen daar natuurlijk <coughs> alles over weten, Benno. Zeker, zeker. Uh, we beginnen eerst, want het is een, een tweede boek een, uh, op het thema Belemmerende Overtuigingen, toch Richard? Ja, klopt. Ja. Uh, maar laten we even dan bij het begin beginnen, uh, want wat zijn Belemmerende Overtuigingen? Ja, Belemmerende Overtuigingen, dat uh, heeft uh, eigenlijk iedereen. En, oh. uh, dat zijn overtuigingen die ontstaan om vanuit uh, zeg maar kleine, grotere trauma's... ...in ons leven, en dat is meestal in onze jeugd. Uh, en dat wordt meestal veroorzaakt door onze opvoeders. Hè? Dus zeg maar Jezus, uh, onze dat, ouders. <laughs> ja, en de dat wordt steeds gekker. Dat is, je, dan zou je eigenlijk zeggen, Richard... ...je moet eigenlijk kinderen niet door hun ouders op laten voeden. Ja, weet je... Uh, dat, dat, is, ...dat is best een ingewikkeld... Uh, zeker uh, ingewikkeld, ja. Kijk... Uh, <clears throat> I niemand is perfect. Nee. En, uh, iedereen heeft belemmerende overtuigingen. En als je dan kinderen opvoedt, ja, die, die nemen ze vaak over. Maar dat kan ook door, door trauma zijn of wat dan ook. Dus, mm. Maar het is inderdaad wel goed voor ouders om dat uh, bewust te zijn. Dat, uh, ja, ook dat, toch wel. Ja. Dat kinderen ook weer uh, beladen worden met, uh, met belemmerende overtuigingen. Ja, ja, ja. ja. En maar goed, zou... het goede nieuws is, je kan er wat aan doen. Zeker, ja. ja. En zal ik wat voorbeelden geven? Ja, graag. Nou, bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg. Eh, dat, uh, dat is een beetje de moeder aller uh, overtuigingen wat betreft uh, ja, negativiteit. Want uh, dat heeft natuurlijk een enorme invloed op, uh, op alles wat je doet. Dat kan je carrière schaden, maar dat kan ook in relaties uh, moeilijk zijn. Uh, je zal misschien uh, in de kroeg uh, veel minder enthousiast zijn. Als je bijvoorbeeld een leuke dame ziet... want jij, ja, je bent toch niet goed genoeg. Dat denk en... je van jezelf. Ik ben niet goed dat genoeg. Denk... Ja, precies. En dat belemmert ja. jou eigenlijk in het contact... In, om contact te maken met andere mensen. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja. ja of een uh, presentatie geven voor een groep of zo. Dat wordt ook heel uh, moeilijk. Dan begin je te blozen en zo. Ja, precies. Ja. En zo... Uh, zo... In mijn praktijk heeft ongeveer uh, elke cliënt die bij mij binnenwandelt en dat zijn toch hele gezonde normale mensen, uh, ongeveer twintig belemmende overtuigingen. Dus dan uh, per ja, persoon een beetje. Ja, ja. Zo, oh, zo. Dat loopt lekker op. Ja, dat loopt zeker uh, op. Ik heb daar, een, uh, ik laat ze een uh, vragenlijst invullen en dan komen er ongeveer twintig belemmende overtuigingen uit. Dus ja, dus. Uh, het is best wel uh, best aanwezig, inderdaad. Mm. Nou ja, en en wat, het, wat het doet, dat zijn dus uh, dat het uh, je gedrag negatief beïnvloedt. Ja. Hey, bijvoorbeeld, als je zegt: van ja Ik ben niet goed genoeg, dan, uh, wat ik al zei, hè, dan durf je van alles niet. Hè, uh, heel veel dingen moeilijk. Ja. En dat is natuurlijk heel jammer. Want het is natuurlijk. Ah, yeah, dat, dat, dat stopt zat, je valt een beetje weg, denk je, je telefoon. Oh. Uh, ja, zo is het beter. Sorry. Ja, ja, ja. En ja, nee. ik weet, weet je wat je dan allemaal aan het doen bent met je vriendin? Maar goed, dat is. Maar ga door. Je bent, wat ik me trouwens af zat te vragen, Richard. Die, um, kan dat ook leiden tot uh, verslaving eigenlijk? Uh, dat uh, zulke, zulke gedachten, ik ben niet goed genoeg. en die andere belemmerende overtuigingen? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, ik denk dat, uh, dat verslaafden vaak ook uh, uh, veel zware belemmerende overtuigingen hebben. Hm. Ja. Ik denk dat dat absoluut uh, een, een relatie met elkaar, uh, met elkaar heeft. Ja, ja, ja. ja, ja. Interessant. Uh, maar goed, uh, uh, je hebt een vervolgboek geschreven. Een zelfhulpboek uh, noem je het. Uh, wat kunnen mensen daarin terugvinden? Ja, ja dus het eerste boek dat was uh, een beschrijving van... wat de zijn en hoe je er vanaf komt. Ja. En daar zat verder geen uh, hulp of zo bij... Dat, dat moest je gewoon lezen en dan krijg je toch inzichten. Maar toen heb ik wel beloofd in dat boek dat ik nog een boek zou schrijven. Nou, dat heeft even geduurd, maar het is er dus, nu is het er. En uh, dat zelfhulligboek, daar staat vol met, uh, met oefeningen. Om, uh, om dus die belemmerende overtuiging los te laten. Oké. Okay. En uh, er staat ook op de, op de site van belemmendeovertuigingen.nl staan allemaal werkbladen, 25 werkbladen, die mensen dus kunnen gaan invullen. invullen. Dat zijn gewoon Word documenten. Dus die kan je downloaden op je pc. En dan als je dan de oefeningen doet, dan kan je dus lekker op je pc al die uh, oefeningen maken. Dat is wel fijn dat je het gewoon helemaal in je eigen tempo uh, kan doen, natuurlijk. En wanneer je er echt klaar voor bent. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, uh, heb, heb je al mensen gehad die dit hebben gedaan? Um... Ja. Uh, is, is, het, voor... is het goed te doen? Ja, het is goed te doen. In de voorfase, voordat het uh, boek op de markt kwam, uh, hebben mensen die oefeningen gedaan. En uh, nou, alles wat niet goed te doen was, daar kwamen ze uiteraard uh, mee van joh, dit moet anders. Uh, een van de dingen die toen uh, naar boven kwam is bijvoorbeeld dat er werkbladen moesten komen. Dus die heb ik toen ook uh, gemaakt. Okay. En, uh, dus het is goed, uh, goed te doen. Elke oefening die niet goed te doen was, die, uh, die is eruit gehaald of aangepast. Ja. En zijn er, uh, uh, wat voor oefeningen moet ik dan aan denken? Uh, um, ja, bijvoorbeeld je inventarisatie van je belemmerende overtuigingen. Uh, ze ook uh, een, een percentage geven hoe zwaar ze zijn. Uh, maar ook bijvoorbeeld methodes. Uh, bijvoorbeeld uh, Voice Dialogue. Ik ben zelf nogal fan van, uh, van Voice Dialogue. En dat is een methode dat je uh, ja, gewoon met jezelf in gesprek uh, gaat. En uh, dat je een dialoog hebt tussen de belemmerende overtuiging en jezelf. En uh, als je dat uh, doet, dan kun je eigenlijk de overtuigen laten weten dat het allemaal niet, uh, niet nodig is en dat het van vroeger was. En uh, nou na een tijdje zal hij uh, dat inzien. Ja, het klinkt misschien ook spoos, maar het werkt echt heel goed. En dan zal hij inzien dat het, uh, dat het wel goed is en dat hij hem uh, dat hij dat je loslaat en dan, dan heb je die overtuigingen uh, niet meer. Ja, nou ik kom er wel. Ik kom, Sorry, wat wou je zeggen? Nou, dus zo zijn er nog meer uh, methodes die ik uh, gebruik. Bijvoorbeeld de work van Brian Katie. Dat is redelijk bekend, denk ik, voor een aantal mensen. Maar ook de, de, de methode red, die leg ik helemaal uh, uit. En zo zijn er nog, uh, nog heel veel andere methodes die, uh, die je kunt uh, gebruiken in, deze, mee, uh, in dit boek. Ja, red jezelf. Is het dan eigenlijk? Ja, ja. Zo, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, Ik vind redden altijd een wat... Uh, negatief beladen woord, maar uh, ik zou het liever uh, zeggen van persoonlijke ontwikkeling en, en inzicht ja, in zelf. Ja, ja, ja. Richard, dit is uh, jouw tweede boek, maar wat is jouw achtergrond dat je deze boeken uh, schrijft? Ja, ik heb uh, in 1990 heb ik een opleiding psychosynthese gedaan. Dat is een, uh, nou ja, dat, dat, dat is een opleiding in holistische therapie. Uh, en uh, toen heb ik ook meteen de eerste dag gekregen ik een voice-dive-sessie. En dat ging over uh, dus het belemmerende overtuigingen. En ik was meteen verkocht. En dat heeft me nooit meer uh, losgelaten. En, uh, ja, en psychostase is wel degene die dat heeft geïntroduceerd, belemmerende overtuigingen. Op, op het ogenblik uh, doen heel veel mensen dat uh, verder in andere stromingen, gebruiken dat. Maar uh, ja, ik was erg enthousiast. Dus na die opleiding uh, ben ik er verder mee gaan uh, ontwikkelen en... Uh, door kijken van ja, hoe kan ik dat nou simpel uitleggen aan de, aan de gewone man op de straat. En uh, dus vandaar dat ik dat door heb uh, ontwikkeld. En ja, verder is ben ik natuurlijk gewoon coach. Ik ben al uh, 25 jaar coach. En uh, ik heb allerlei andere opleidingen ook gedaan, dus... Uh... Ja, en je komt uit Zandvoort voor de mensen die het niet weten. Want we zijn de Lelystad, maar daar woon je helemaal niet natuurlijk. Nee. Daar ben je vandaag aanwezig. Maar ja. Ja, nee, goed dat je dat even uitgelegd hebt Richard. Mensen die geïnteresseerd zijn geworden in jouw boek. Hoe kunnen ze aan het boek komen? Ja, ik denk dat het handigste is als we naar de website gaan. En dat is www.belemmerendeovertuigingen.precies Precies zoals je het uh, zegt.nl En daar uh, vind je ook een, uh, daar staan beide boeken op. Dus het eerste boek en het tweede boek. En uh, daar kun je ook een uh, het, het boek bestellen in, uh, op, de, op de website. Oh, dat is wel ik makkelijk. Denk, ja, ik denk dat het makkelijkste is, uh, want dat onthoudt mensen het makkelijkste, denk ik. Helemaal goed. En uh, ja, wat, wat kost uh, jouw boek? Uh, die kost nu nog, voor 1 oktober, omdat het geïntroduceerd is, nog 20 euro. En, uh, dus als je het voor 1 oktober bestelt, dan kun je het krijg je 20 euro. Als je het daarna bestelt, komt het op 23,50. Kijk, kijk, kijk. Dus uh, wees er snel bij. Krijg nog een uh, leuke korting ook. Ja. En als je ze allebei bestelt, dus de eerste en de tweede boek, dan krijg je die voor 35 euro. Nou... Een weggevertje. Goed Richard, ja. dankjewel. Uh, heel fijn weekend in Lelystad. En, um, nou, en uh, maandag weer terug naar uh, Zandvoort natuurlijk. Hè? Want dan ja. is, uh, is, is het... Uh... Het Fiat uh, bij Heemstede Aan de weer open. Dus ja, want daar staat uh, collega Fred Heijen, uh, die is de weg kwijt. Uh, oh. uh, die stuurde een berichtje van, nou, ik weet niet uh, hoe Ben al in Zandvoort is gekomen... maar mij uh, lukt het niet echt. Uh. Oh, dat is lekker. lekker. Dus uh, ja, ja, ja nou, allemaal, uh, allemaal dingen hier. Ja, ik spreek je uh, binnenkort ook weer uh, voor uh, Zandvoort op zaterdag. Was het niet uh, volgende ja. week of zo? Uh, oh jee, nee, ik dacht over. Over twee weken, ja. 24, nou. 24 oktober. Oh ja, dat kan ook, dat kan ook. Nou, we gaan elkaar spreken. Dankjewel, Richard. En een fijne oh, weekend. Oké. Okay. Ja, Dag. Hoi. Hoi. Oh, heel heel hellen, die stad. Dennend in elkaar, hoor je dat? Ja, ja. hoor je ze. Vertikkende <laughs> tik. <laughs> nee, dat is Fred Heijen die een paar oh, auto's oh, opzij luid. duwt, oh. denk ik. Walking oh. on the Moon is hier. I'm fucking Nou weet ik het, Benno. Die geluiden zaten gewoon in deze plaats van de police. Oh, Dat was dat. Ja, ja, ja, Walking on the Moon, hoor je. Ja. Op de Zandvoortse Radio. Daarvoor Richard Emmet's uh, nieuwe boek. BelemmerendeOvertuigingen.nl voor uh, meer informatie over de beide boeken die uh, Richard geschreven heeft. Zit er voor ons alweer uh, op? Zal afgesloten, ja, nou ja. hè? Als je dat... Uh, <laughs> Ja, als je zelf van binnen wil komen, dat je daar even rekening mee hebt. Ja, over vogelenzang of over Haarlem. Kijk. Maar, uh, maar verder rechtdoor gaat niet. Nee. Bij en uh, Ja, nou, je zit overal wel een beetje vast. Of had jij nog een tip voor uh, de luisteraars? Nou ja, dat ligt eraan. Vanuit Heemstede, mijn jurp, die uh, is het, uh, het makkelijkste via vogelenzang. Uh, want uh, ja, het, het, uh, je, bij Harlem dan ga je daar... Uh, Ergens linksaf, wou ik zeggen. Bij, bij de rotweg linksaf. Maar ja, dat doet iedereen. Dat is ja. misschien een omleidingsroute. Terwijl ik had een niet-omleidingsroute. En daar is het gewoon... Tenminste, vanmiddag om uh, half één was het gewoon rustig. Ja, je was keurig op tijd. Dus ja, we, uh, op zeker, ja. zeker weten. Dankjewel, Benno. Ja, Rob, jij en, uh, ook bedankt. Ja, Binnenkort uh, spreken we elkaar vast en zeker weer voor een nieuw programma. 18 oktober nog 18 oktober. Nemen. Hij ja. staat in, uh, in de agenda, Benno? Ja, ja precies. Oké, okay. nou fijn weekend, uh, iedereen. Jij ook. Bedankt voor het luisteren, zo meteen, Fred. Anders neem ik het eerste plaatje wel even van hem over, ja, hoor. Dat ja. uh, gaat helemaal maar goed. Een klein komen. plaatje, hoor. Klein plaatje. En dan is Fred <laughs> vast zeker in de studio aanwezig. Ja, oké. Okay. Nou, uh, de ja, groetjes dan. en tot volgende week. Dag. Some things in life are bad. They can really make you made.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 Zet FM met het nieuws van 5 uur